Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij protesten in Moskou zijn ruim 300 mensen opgepakt. Ze protesteren tegen de uitsluiting van kandidaten... voor de gemeenteraadsverkiezingen die in september worden gehouden. Onder de arrestanten is Ljubov Sobol... een van de kandidaten die is uitgesloten van deelname. Zij had mensen opgeroepen om naar de betoging te komen. Ook de Nederlandse journalist Joost Bosman is aangehouden. Hij werkt onder meer voor het AD en FD...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 In Leimuiden zijn twee mensen overleden nadat hun auto in het water was beland. Het gaat om een 34-jarige vrouw en een man van wie de leeftijd nog niet bekend is. Ze komen allebei uit Polen. Hulpverleners probeerden de twee nog te reanimeren... maar ze overleden later in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Een derde inzittende is ongedeerd gebleven. Hij is door de politie meegenomen voor verhoor. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt onderzocht. In Amsterdam is de 24e editie van de Canal Parade in volle gang. Het is het jaarlijkse hoogtepunt van de Pride Amsterdam. De kaders in de hoofdstad staan vol mensen... die niets willen missen met Van de Botenparade. Tachtig versierde boten leggen een route af... van bijna 6 kilometer door de Amsterdamse grachten. Onder de boten is een schip van het ministerie van OCW... met minister Ingrid van Engelshoven aan boord. Een boot van het politienetwerk Roze in Blauw en een Iraanse boot. Het weer, er trekken wolkenvelden over, af en toe breekt de zon door. Lokaal is een lichte bui mogelijk, het is 20 tot 23 graden. Morgen een vrij rustige zomerdag met geregeld zon en dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 van Zürich naar Hoorn staat op de afsluitdijk bij den Oever 2 kilometer file. De verdraging is ongeveer 10 minuten.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 Faded from off my eyes. My burning sun will someday rise.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 Dan ga ik toch weer even bij onze vriend Marco te Messen kijken, want uh, die, uh, die moeten we wel een beetje in eer houden hier uh, op uh, Zandvoort op zaterdag. Dus ik ga weer even bij, uh, bij Marco op zijn profiel kijken of die nog iets moois heeft achtergelaten. Oké, okay, dat allemaal in het uh, derde en laatste uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Maar het was formidabel, Max. Formidabele. Formidable. Je te formidable, zitten formidable.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 Heel mooi, de allereerste pole position voor verstappen. Formidable, zo noemen we dat inderdaad. De single van Stroma E. Zometeen krijg je de, uiteraard meer nieuws over de Formule 1 in Pit Reports. Maar eerst deze... Wat wou je zeggen, Jaap? Fox de Fox. Fox de Fox. Heel goed. Uh, lijkt me wel een mooi pop die we kunnen spelen. Je gaat door voor uh, de koelkast. Cool uh, lijkt me wel verstandig. Heel goed. Zo dadelijk dus uh, de Pit Report. Krijg je ook uh, de, de, de startopstelling uiteraard... van de Gramp uh, Grand Prix van Hongarije Prix. van uh, Ja, is leuk dat ik het zeg. Precious, little precious, little diamond I leave it all to you Precious, little diamond You do. Nou ja, Enrique, ik lees ja daar je. was ik mee bezig voor, <laughs> uh, voor, voor Albert-Jan. Ja, ben jij een beetje in, uh, in de banen om nog te verstappen? Die, ja, die een, beetje, een beetje Fox de Fox ben ik uh, nu. Is Albert-Jan Vos, uh, dan krijg uh, je dat. Ja, we gaan hem uh, opstarten. ZFM, ja. Race Radio. Pit Report. Pit Report. ja, de Pit Report, want die andere had ik al gekregen van me, dus... Uh,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 tekst en uitleg te geven over de mogelijke veranderingen van uh, het circuit Zandwoord. Want een Italiaans uh, designerbureau, Dromo, die gaat uh, dat allemaal doen. En de bedoeling is dat... Oh, die ik... heeft al heel veel uh, circuits aangepast. Ja, ja dus... zilverstam bijvoorbeeld ja, hebben ze al dat gedaan. Ja, dat zit helemaal goed. Dus ja, uh, daar moet de circuitcommissie van de VIA uh, daar nog over buigen. En die komen maar een paar keer per jaar bij elkaar. Dus...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 Yo no subes de la Ik je nog af en Zoeken naar uh, Who Let Portier <laughs> <laughs> van de week, uh, ja. Ja, ja, ja, ja. <laughs>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 I'm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 like in a Dolce Vita this start, we got it right We're living like in a Dolce Vita mm, a dream tonight We're dancing like in a Dolce Vita With lots of music on Our love is made in a Dolce Vita Nobody else than you Ja, jij had uh, hele verhalen over deze plaat. Ik ga hem toch even weghalen. Want, ja, want je wilde de goede vind, versie ik, hebben. ik vind de uitvoering helemaal niet nee, nee, uh, mooi. Nee, nee, het dus is, uh, deze is beter. Dit is de, de, de normale uitvoering. Ja, ja. nou, het, het verhaal waarom ik je dat vertelde net... is dat ik uh, van Ronald van der Poel... die haalde daar zo'n platen, uh, daar, net als ik... toen we... Uh, die raadjes aan het spelen waren. Atlas Import Records, <laughs> ja. ja. Ik weet het dus nog wel, die reclame ja. toen op de radio. Uh, en die eigenaar, uh, die zag er helemaal geen brood in. Nee, maar het werd wel een hele grote ja, Het is een hele grote In ding. 1983, want uh, ook daarin had je gelijk. <laughs> Ryan Paris in Dolce Vita. We are walking like in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 I'm Nou, even een testje, 1983 had je net goed. Welk jaar uh, hoort uh, bij dit plaatje? Uh, dat zou ik ook niet intensief weten, maar het zal uh, wel ergens in de jaren 80 geweest zijn. 1986. Klimax <laughs> en de Mensenijslaaf draaien nog even één plaat en uh, Dan gaan we eens even praten met uh, Fred. Ja, hij komt. is weer binnen en uh, wij zijn uiteraard heel benieuwd wat hij zo dadelijk na vijf uur gaat doen. Dat hoor je naar nou deze van Merillion.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 Oké, okay, laat het los, Ja. Ja, laat het los. Uh, laat het ja. ja, dat zijn wijze teksten. Heel goed, ja, uh, ja toch? Ja. ja dus, dus over vijf weken ben ik weer terug, jongens. <laughs> over vijf weken. Ik wens je heel veel uh, plezier in uh, beide gevallen. duidelijk met uh, de laatste voorlopig. Uh, ja. En uh, uiteraard uh, met de vakantie. Ja, de zomerstop weer. De zomerstop. <laughs> hij doet, hij net doet net als mee als uh, met de de met Ja. Ja, jij ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja. doet een week eerder, hè? Die beginnen op 1 september en hij een week later. Dus, okay. uh, dus Jaap, dan, ja, jij ook uh, bedankt. Ja, graag gedaan. En uh, volgende week dan uh, is AJ er weer. En dan ben ik er ook weer bij. Ben ik getransformeerd tot AJ? volgende week. Ja, ja, ja. Ja. ja. dat bedoel ik. Zich, oh ja, jij ja, hebt ja. goed. Ik ben getransformeerd te vaaien. Ja, naar de kapper. naar uh, uh, ja. de kapper. nou weet ik niet of we. Uh, ja, maar we moeten het wel van de positieve kant uh, blijven bekijken. Mooi, ja, heel mooi. Uh, oh ja, ja, ja. Dan, <laughs> Dankjewel. Tot volgende week. En veel plezier met Fred. Dag. Really Dag,